De apostel Johannes zegt, hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard. dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Gemeente, we gaan met elkaar zingen Psalm 72, het eerste en het zesde vers. Psalm 72, de versen 1 en 6 zingen wij. met elkaar ons geloof hebben beleden, zingen we uit dezezelfde psalm, het tiende en het elfde vers, psalm 72, vers 10 en 11, als antwoord op de beleidenis van ons geloof. We beleiden ons geloof met de geloofsbeleidenis van Nicea, omdat in deze beleidenis heel bijzonder wordt uitgedrukt waarom God in Jezus naar deze aarde kwam, om ons mensen en om onze zaligheid. We beleiden, ik geloof, in één God, de Almachtige Vader... Schepper van de hemel en van de aarde. Van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de ene geboren Zoon van God... Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt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 Zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest. Die Heer is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof... Eén heilige, algemene, apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving van de zonde, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Van het woord en om verlichting met de Heilige Geest. <coughs> Here, grote, heilige, goede en genadige God: wat is het goed om in het midden van de gemeente met elkaar u de lof te zingen om elkaar aan te sporen, uw naam te loven en te prijzen. Want daar geeft u alle reden toe. We mogen op deze dag gedenken uw grote daden. Het bijzondere feit dat u in Jezus Christus uw Zoon kwam naar deze wereld. Ons vlees en bloed hebt aangenomen uit de maagd Maria... En dat u dat deed zoals we zojuist hebben beleden. Om ons mensen en om onze zaligheid. U bent de God van het heil. Zo maakt u zich bekend in de schrift. En zo treedt u op ons toe in het woord. We gaan u aan het hart u zou niet graag zien dat iemand van uw mensen het heil zou missen dat u bereid hebt in Jezus Christus uw Zoon. En wij die vanuit onszelf absoluut niet op u zitten te wachten, die zelfs u de rug hebben toegekeerd. Wij zijn desondanks mensen met wie, u, met, met wie u te maken wilt hebben die u opzoekt. En wij gaan u zo aan het hart... dat u de meest diepe weg ging die gegaan kon worden. U kwam uit de hemel neer... werd mens... leefde ons leven... van de ontvangenis in de moederschoot af tot het graf toe. Deed heel ons leven over opdat er voor ons zou zijn vergeving en verzoening voor alle dingen van ons leven. Niets was u te veel. Heer, geef dat wij daarvan doordrongen zijn. Het kerst-evangelie kan zo door en door bekend zijn, we kennen het misschien wel uit ons hoofd. En het gevaar daarbij is dat we niet meer de diepte ervan peilen... En wilt u ons dan vanavond door uw heilige geest, wanneer we gaan horen hoe uw dienstknecht Paulus spreekt over het komen van u in deze wereld, gaan zien voor het eerst, maar toch ook steeds weer opnieuw, hoe bijzonder uw komen is. En dat we er zo door geraakt worden, dat we door tot aanbidding komen. Dat we het zeggen met Johannes. Wij hebben hem lief omdat u ons eerst zo bijzonder heeft gehad, Heren, wilt u met uw geest in ons midden zijn. Wanneer wij samen de schrift openen. En stilstaan bij een gedeelte uit uw woord. Niet het meest eenvoudige gedeelte. Wilt u ons verstand verlichten door uw geest. Maar dat het niet alleen zo is dat we het begrijpen. Wat Paulus daar heeft neergeschreven. Maar dat het heel dicht bij ons komt en dat wij door geraakt worden. Dat we het gaan zeggen, God werd mens voor mij. Opdat ook ik zou delen in het heil dat hij heeft bereid in Jezus zijn Zoon. En dat we ons verwonderen over zoveel liefde van uw kant. Heren, wij kunnen het zelf niet tot een goede dienst maken. En wij bidden u daarom ook, of u met uw geest bij ons wil zijn. Wilt u ons alle aanraken? Van de jongste tot de oudste toe, ook hen die met ons meeluisteren thuis via de kerkradio. Heren, zonder u kunnen wij niet. Wees ons nabij, in ons zingen, ons luisteren, het lezen van de schriften. De begeleiding van de gemeentezang, de verkondiging van uw grote daden. Wij verwachten het van u alleen. En wij bidden u, geef dat het zo zal zijn, wanneer wij straks naar huis gaan of de kerkradio uitzetten, dat we kunnen zeggen, wat is God groot, wat is hij goed. En deze God is onze God, is mijn God. Heren, wij vragen u, wilt u alles wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen, wegnemen? Er kunnen vaak dingen in ons leven zijn die ons in de weg staan om werkelijk te luisteren naar uw woord Er kunnen zorgen zijn. Misschien zijn we wel vol van allerlei dingen die gepland zijn voor deze week. Geef dat we echt stil worden voor uw aangezicht. En dat we werkelijk horen wat de geest tot de gemeente zegt. Heren, wij danken u dat ook hier het woord mag uitgaan in Hasselt. We bidden u voor uw gemeente. Voor uw dienaar die u aan de gemeente verbond, Wilt u hem zegenen samen met de pastoraal medewerker en met alle die hier mogen bezig zijn in dit deel van uw wijn gaat. En dat er ook in Hasselt meer en meer gevonden zullen worden die het kerstkind in het geloof omhelzen. Die niet meer buiten hem kunnen. Het leven gevonden hebben in hem. De uw woord. Zijn loop hebben over deze wereld. Onder Israël en onder de volken. Wees er in het bijzonder met hen. Die het zich niet kunnen voorstellen wat het is om in vrijheid samen te komen. Die vervolgd worden. Die smaadheid leiden omwille van het evangelie. We denken aan de christenen in Noord-Korea. In Eritrea. In Vietnam. En in zoveel landen meer. Heren, wilt u bij hen zijn wanneer ze gevangen zitten of in het geheim samenkomen in kleine huisgemeenten of in werkkampen zitten opgesloten. Heren, sterken en bemoedigen vanuit uw woord. Doe hen ervaren dat u in Jezus Christus uw Zoon bent. Emmanuel, God met ons. God die erbij is. Ook in het meest moeilijke. Heren. Verheerlijk uw naam in de verkondiging van uw grote daden, van wie u bent, voor ons, om Jezus' wil. Amen. We gaan met elkaar lezen uit de brief die Paulus heeft geschreven aan de gemeente van Filippi, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 11. Filippenzen 2. Daar schrijft apostel Paulus. Indien er dan enige vertroosting is in Christus. Indien er enige troost is van de liefde. Indien er enige gemeenschap is, des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder zie niet op het zijne, maar in ieder zie ook op geen van de ander is. Want dat gevoelen, dat we zeggen deze gezindheid zij in u, die ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte van God zijnde het geen roof heeft geacht gode even gelijk te zijn. Er heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden.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 De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende. En is de mensen gelijk geworden. Tot zover de lezing van de schrift. Zalig die het woord van onze God hoort. En dat bewaart in zijn hart. Ik heb namens de kerkraad de volgende afkondigingen voor u. Die betreffen de collecten. De collecten in de dienst. De eerste heeft als bestemming de kerk kerkelijk en pastoraal werk. En de tweede heeft als bestemming het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. En bij de uitgang is de collecte voor de diakonie... met als bijzondere bestemming woord en daad, de noodhulp... aan de slachtoffers van de cycloon Sidder in Bangladesh. Alle drie de collecten maar met name ook de laatste... bevelen we van harte bij u aan. <kwijls> we gaan met elkaar zingen als inleiding op de verkondiging op psalm 40... Het derde en het vierde vers, een van de Messiaanse psalmen, een psalm waarin wordt gesproken van Christus die zich aandient om naar deze wereld te komen. Psalm 40, de versen 3 en 4 zingen wij... Als antwoord op de verkondiging zingen we op Psalm 18, de voorzang. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, O God, mijn sterkt, uw hartelijk beminnen. Mijn steenrotsburg en helper is de Heer. Mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. Psalm 18, de voorzang als antwoord direct na het Amen op de verkondiging. Meent u de keren dat apostel Paulus over de geboorte van de Heer Jezus spreekt zijn te tellen op de vingers van één hand? En dan houdt je nog vingers over. Want geteld brengt hij in zijn brieven maar twee keer het kerstfeest ter sprake. In 2 Korinthe 8 en hier in Filippenzen 2. En beide keren komt het om zo te zeggen slechts zijdelings aan de orde. In de tweede brief verwijst Paulus naar Christus' komst... in een gedeelte waarin hij de collecte voor de arme gemeente van Jeruzalem aanprijst. Als u, zo schrijft hij daar, bent gaan zien wat Jezus er voor over had om u te redden uit uw grote nood... dan zult u aan de naasten in nood niet voorbij kunnen gaan... Wie zelf moet leven van het gegeven, weet ook te geven voor de ander. En dat geldt nog. En hier in Filipensen 2 komt het kerstfeest ter sprake. in verband met de onderlinge verhoudingen binnen de gemeente. Maar al komt er dan ter ter sprake. dan betekent dat toch niet dat Jezus geboorte maar even oppervlakkig wordt aangestipt. Integendeel, zowel in 2 Korinthe 8 als hier raakt Paulus wel de kern van het kerstgebeuren. Het hart van het evangelie zegt hij waar het nu in wezen om gaat. In Gods komen naar deze wereld. Onze tekst is het hoogtepunt van deze brief. De versen 6 tot en met 11 vormen één geheel. Het is hoge taal, waarin de apostel het werk van Christus bezinkt. Met opzet zeg ik het zo. Wat aan alle waarschijnlijkheid zijn deze woorden op de duur een hymne geworden. Een Christus persoon die in de gemeente in de vroege kerk gezongen werd. In sobere woorden ontvouwt Paulus het geweldige feit dat God mens geworden is. En hij doet dat, zoals ik al zei, in een heel speciaal verband. In een hoofdstuk waarin hij de gemeenteleden oproept tot eensgezindheid en nederigheid. Blijkbaar ontbrak daarin Filippi het een en ander aan. Er wordt wel eens gezegd, gedacht was het onder ons, maar zoals het was bij die eerste christengemeente... En ik geef toe, je kunt soms leiden aan de verdeeldheid en de geesteloosheid in de kerk. Alleen we moeten de situatie van toen ook niet gaan idealiseren. Als je de brieven van Paulus leest, zie je dat het ook toen niet allemaal koek en ei was. Zelfs in Filippi. Een gemeente waar hij zich hartelijk mee verbonden voelt, die hij niet voor niets zijn blijdschap en kroon voelt. En waarvan heel veel goeds te vertellen valt. Zelfs in Filippi zijn er zaken die Paulus verdriet doen. Het dreigt ook daar het gevaar van de verdeeldheid. De een wil boven de ander gaan staan. Het eigen belang, de eigen eer geeft de toon aan in plaats van de liefste. Paulus ziet dat en wijst ze terecht. Roept met kracht op om toch vooral de eenheid te bewaren en elkaar niet te verbijten en te verachten. Om nederig te zijn ten opzichte van elkaar. Zich niet boven de ander te verheffen, maar de minste te willen zijn. En dat doet hij door de Filippenzen te wijzen op Christus. Die de nederigheid zelf was. Hetzelfde gevoelen dat in hem was, moet ook de gemeenteleden beheersen. En dan schrijft hij dat gevoelen, deze gezindheid zij in u, die ook in Christus Jezus was. En zo wordt hij, zijn gezindheid, ons als het grote voorbeeld voorgehouden. Vers 5 vormt zo de verbindingsschakel tussen de voorafgaande vermaningen, vermaningen tot ootmoedigheid en eensgezindheid, tot liefde en dienstbetoon en dat wat de grond is van deze vermaningen, het werk van de Heer Jezus Christus. Wilt u weten, zo bedoelt Paulus, wat liefde, wat nederigheid is, wat werkelijk dienen inhoudt? Kijk dan eens naar de Heer Jezus. En het over zijn gezindheid, komt hij dan terecht bij het kerstgebeuren. Hij doet dat dus wel heel anders dan zoals wij het kennen uit de evangelie. Paulus rept namelijk in tegenstelling tot Lucas met geen woord over Bethlehem, over de stallen en de kribben, over de engelen, en de hedders. En ook over de wijzen uit het oosten van wie Matthäus vertelt, zegt hij niets. De apostel spreekt over Jezus' geboorte onder het thema vernedering. Hij verkondigt ons Christus Jezus, die in de gestalte van God was en die de mensen gelijk geworden is. Dit is het kerst naar de beschrijving van Paulus. Spreek het over Christus, zegt hij van hem, om het met de woorden van een kerstlied te zeggen. Hij komt van al zo hoge, van al zo veer, van de hoge hemel neer. In de tekst wordt onze aandacht gevraagd voor Christus' afkomst. Die in de gestalte van God was. De apostel spreekt hier over het bestaan van Christus voordat hij neerkwam op deze aarde en ons vlees en bloed aannam. Het begin van zijn bestaan ligt immers niet in de schoot van Maria, negen maanden voor zijn geboorte, maar hij is van eeuwigheid. Hij is zonder begin. Hij was er eerder wereld er was. Alles wat er is, is er zelfs door hem. Hij heeft er de hand, mede de hand in gehad. In wonderlijke woorden staat dat beschreven in Johannes 1. In het beginne was het woord, dat is Gods zoon voor zijn menswording. En het woord was bij God en het woord was God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Hoge taal is dat. Uw dergelijke, bijna dichterlijke taal treffen we ook hier bij Paulus aan. Hij was in de gestalte van Gods en hij was Gods gelijk. Beide uitdrukkingen bedoelen in wezen hetzelfde. Het is dat wat we van Jezus beleden hebben met de geloofsbeleidenis van Nicea. Hij is God uit God, licht uit licht, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Christus is van hemelse origine, van hoge kom af, van de hoogste kom af. Dat kind gelegd in de kribbe is dus maar niet een lief klein kindje met wie naar believen wat gesold kan worden. Hier ligt God. In de gedaante, in de gestalte van een mens. Paulus spreekt hier over de Godheid van Christus. Over de heerlijkheid die hij bij de Vader had. Hij was in de gestalte van God... Gods gestalte, wat is dat? Dat is zijn heerlijkheid, zijn majesteit, zijn eer en macht. Gods gestalte is zo groot. Die valt in mensenwoorden niet uit te drukken. God is werkelijk de gans andere. Wij kunnen ons van God geen voorstelling maken. Over wie God is, over zijn gestalte. Daar kunnen we hooguit wat over stamelen. Dat we dat steeds bedenken bij ons spreken over God's gemeente. God, Gods gestalte is zo ontzagwekkend dat zo lezen we dat bij Jesaja Dat zelfs de heilige engelen hun gezicht moeten bedekken wanneer ze mee in aanraking komen. En ze roepen het uit, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En nu is de gestalte, de gedaante van de zoon gelijk aan die van de vader. Hem komt dezelfde heerlijkheid en eer toe. Dat zegt hij in zelf: Ik en de vader zijn één. Hebben we zo wel eens vol eerbied en met diep ontzag in de kribben gekeken? Hier ligt God, de hoge heilige God. In mijn vlees. In mijn zondige, zwakke vlees. God in het vlees. God die mens geworden is. Als je daar goed over nadenkt, dan begint het je te duizelen. En van deze heerlijke Christus zegt Paulus dat hij het geen roof heeft geacht... Om aan God gelijk te zijn. Wat betekent dat? Gemeente, dit is een van de moeilijkste uitdrukkingen in het Nieuwe Testament. Wat is dat, een roof? Hoor hier in het woord roven, stelen. Jongens en meisjes, welke dingen worden nu het meest geroofd? Waar, waar loeren dieven nu op? Natuurlijk op kostbare, dure dingen. Stel je hebt een portemonnee met 100 euro daarin en je moet voor je moeder naar de winkel. Wat doe je dan met die portemonnee? Je houdt hem stevig vast, je drukt hem tegen je aan. Stel je voor dat zoiets kostbaars gestolen, geroofd zou worden. En nu doet de Heer Jezus precies hetzelfde. Hij had, zegt Paulus, ook iets kostbaars, veel kostbaarder dan wat ook maar: de heerlijkheid in de hemel. Alleen die wil hij niet krampachtig vasthouden, helemaal voor zichzelf alleen. Hij laat die heerlijkheid los en alles wat hij in de hemel heeft, dat laat hij achter. En hij komt naar beneden, naar deze aarde. Dat doet Hij om onze zaligmaker te kunnen zijn. Het mooiste dat de Heer Jezus heeft, het bij zijn vader zijn in de hemel, dat geeft Hij prijs, omdat Hij jou en mij wil redden. Zie hoe bijzonder het kerstfeest is, de geboorte van de Heer Jezus. De gemeente Christus had wel aan zijn aan God gelijk zijn vast kunnen houden. Hij was het aan niemand verplicht om er afstand van te doen, om het achter te laten. Het evangelie is dus, en daar zou ik een streep onder willen zetten, het evangelie is dus allerminst vanzelfsprekend. Gewoon. In ieder geval verdiend was geweest, wanneer God ons aan onszelf gekozen lot had overgelaten en zijn zoon niet als redder was verschenen. Wanneer die op onze zonden als volgt had gereageerd, ze hebben hier bewust voor gekozen, ze wisten wat ze deden. Dan moeten ze het zelf maar uitzoeken ook. Daar hadden we niets tegenin kunnen brengen. Er was alles bij het oude gebleven, dan zou de wereld en wij met haar voorgoed in het duister, in het eeuwig duister zijn ondergegaan. Maar daar heeft God, heeft God Zoon, genadig en liefdevol als hij is de wereld en ons niet voorover. God wilde niet dat de zonde, dat onze ongehoorzaamheid het laatste zou zijn. En dat de bozen het laatste woord zou hebben. En dat zijn wereld prijsgegeven zou worden aan het verderf. Daarom houdt Jezus Christus. Het aan God gelijk zijn niet tot elke prijs vast, maar geeft Hij zichzelf prijs. Hierin is Jezus. Wel helemaal maar het beeld van de mens, van ons. Wij hadden immers in het paradijs niet genoeg aan de plaats die God ons had toebedacht. We wilden hogerop als God zijn... Hoogmoed is de oerzonde. En in onze afval, in onze afkeer van God, hebben we heel de schepping meegesleurd. Gods goede werk bedorven. En nu Jezus. Hij gaat de tegenovergestelde weg. Hij daalt neer uit de hemel naar de aarde. Hij vernedert zich. Hij komt zondaren. Mensen zoals u, jij en ik die zichzelf in de ellende hebben gestort, achterop. Niet om ons de zonde betaald te zetten, om met ons af te rekenen, maar om voor die zonde zelf te betalen met de prijs van zijn leven. Zo zal hij zondaren met God verzoenen. En het fundament leggen voor de nieuwe aarde. Waar alles is zoals God het bedoelt. Voor eerovers. Want dat is het wezen van de zonde. God aantasten in zijn eer. Voor eerovers doet God zo'n afstand. Van hemelse eer en heerlijkheid. Dat kunnen we niet begrijpen. En zoveel liefde staat ons verstand stil. Hier past alleen maar aanbidding, verwondering. Komt, verwondert u hier mensen. Zie hoe dat uw God bemint. Het Evangelie brengt tot aanbidding, maar er is tegelijk ook een aanklacht aan ons adres. Het moest dan ook alles maar vanwege onze zonde. Maar de Luther zegt wij kunnen alleen maar met een gebogen hoofd en met het schaamrood in de kaken, in de kribben kijken. Des te groter is het wonder dat Hij voor zulke, voor zondaren, voor u, jou en mij, de hemel verlaten wilde. Zozeer gaan wij God aan het hart. Als, zo bedoelt Paulus in dit verband, als hiervoor, voor de zelfvernedering van Christus, je ogen opengaan, dan kun je toch onmogelijk meer iemand zijn die de ander vanuit de hoogte tegemoet reed. Die bij de kribbe gestaan heeft, die staat niet meer zo hoog met zichzelf, die ziet niet langer op de ander neer. Die maakt ernst met de oproep van de tekst. Deze gezindheid, zei je nu, die ook in Jezus Christus was. Gemeente, wat zou het een zegen zijn voor de kerk? Voor ons eigen geestelijk leven, wanneer we dit appel echt serieus zouden nemen. Wat is er een hoogmoed in plaats van oudmoed ook binnen de kerken. De een wil zich nog meer laten gelden dan de ander... En waar gaat het dan ten diepste om, om Gods eer of om eigen eer? Dat we ieder persoonlijk, en daarbij niet naar de ander kijken hoe die doet, hoe die reageert. Dat we ieder persoonlijk buigen voor het woord van Jezus die zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Leg uw leven eens naast dat van Christus, wil Paulus zeggen. Neem een voorbeeld aan hem. Laat bij u dezelfde gezindheid gevonden worden. We zijn dat niet zo gewend en er misschien ook niet zo van gediend dat Jezus ons als voorbeeld wordt voorgehouden. In ons deel van de kerk houden we daar niet zo van. En ik weet wel, als je dat eenzijdig doet, dan hou je inderdaad een evangelie over... waaruit het hart is weggesneden. Dan blijf je steken in een krampachtige wettische doegodsdienst. Moeten ons dan tot het uiterste inspannen om na te doen wat Jezus ons heeft voorgedaan. Met de bedoeling zo iets van het koninkrijk van God op aarde te laten zien. Dat is het evangelie gelukkig niet... Het gaat in het evangelie allereerst en allermeest om het plaatsvervangend lijden en sterven van de heiland. Dat hij zijn leven gaf om verloren mensen te redden. Maar het neemt niet weg dat hij ook een voorbeeld is. Zegt hij trouwens zelf, dat zijn discipelen na de voetwassing. Ik heb u een voorbeeld gegeven op dat jullie ook doen zoals ik gedaan heb. De Heer Jezus vraagt niet van ons dat we hem nadoen. Wel dat we hem navolgen. In zijn voetstappen gaan. Wie door een levend geloof verbonden is aan hem, die kent het verlangen. En dat meer en meer veranderd te worden naar zijn beeld. Dat kan niet anders dan wil je transparant zijn tot op Christus in je leven iets laten zien van hem. En levende richting wijzen zij naar hem toe. En dat verlangen brengt aan zijn voeten. Dat doet ons bidden, o Zoon, maak mij U beeld gelijk. En zo doet hij door zijn geest de nederigheid, waar het hier vooral om gaat, het jezelf wegcijferen. In ons leven groeien. Als een vrucht van het leven uit Christus. En met Christus. Dat gaat wel dwars tegen onszelf in. Als je naar je eigen hart luistert, dan zorg je ervoor dat je zelf aan je trekken komt. Dan ben je uit op je eigen belang. Dan moet jouw haan koning kraaien en dan moeten ze je vooral niet te nakomen. Dan wil je niet de minste zijn, niet dienen maar heersen. Maar als de Heer Jezus in ons leven komt, als ons de ogen ervoor open gaan wat Hij deed, dat Hij de hemel, de heerlijkheid, de aanbidding achterliet en mens werd één van ons, als daardoor de heilige Geest die ogen voor open gaan voor de weg die Hij ging, wilde gaan voor jou, dan wordt het anders dan word je veranderd naar zijn beeld. Eerst was het... ik, jij, hij. Dan is het... hij, jij, ik. De gemeente, mag dat zo onder ons zijn? Willen wij zijn voor elkaar? Hoe staan we binnen de gemeente... Tegenover elkaar. Dan kijken ouderen niet over jongeren heen. En schoppen jongeren niet tegen ouderen aan. Omdat ze zich van Christus weeg aan elkaar gegeven weten. Dan de zieken en bejaarden niet van eenzaamheid. Maar zien we naar elkaar om. In liefde en meeleven. Dan willen we niet altijd onze eigen zin doordrijven. Maar dan acht je door ootmoedigheid de ander uitnemender dan jezelf. Als we nog altijd zo vol zijn van onszelf, zo ikgericht, onszelf de maat vinden... dan zou dat er wel eens op kunnen wijzen dat we nog maar heel weinig begrepen hebben van Christus en zijn genade nog altijd vreemd zijn aan de Heer Jezus Christus. Als je hem kent, dan blijkt dat ook in je leven, in je houding tegenover de ander. Nou, dat Paulus heeft gezegd wat Christus niet heeft gedaan. Namelijk het aan God gelijk zijn, een roof achten... Zegt hij vervolgens wat hij dan wel deed. Maar hij heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. Jezus heeft zijn gezindheid omgezet in daden. Bij ons is het vaak, laten we maar eerlijk zijn, en dat maakt nu juist onze ellende uit. Bij ons is het dikwijls wat ik wil, dat doe ik niet. Maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Dat zijn woorden van Paulus. Maar van Christus geldt, wat ik wil, dat doe ik. Ik wil mijn leven stellen tot een losprijs voor velen. Dat doe ik dan ook. In een ver verleden had hij dat besluit al genomen. Vader, ik kom om uw wil te doen. En in de volheid van de tijd, toen het moment daar was, heeft hij zichzelf vernietigd. Is mens geworden. In de grondtaal, in het Griek, staat dat woordje zelf helemaal vooraan. Daar, daar valt er ook alle nadruk op. Zelf heeft hij zich vernietigd. Dat onderstreept dat. Het helemaal, het plan tot redding van zondaren, helemaal van God uitgaat. Hij is de eerste, hij komt tot ons. Hij zoekt ons op. Omdat wij niet tot God kunnen komen, komt hij naar ons toe. Wij overbruggen de kloof niet die wij geslagen hebben met God. Wij kunnen, hoezeer we ons ook inspannen, wat we ook doen, hoe netjes we ook proberen te leven. Wij kunnen het met God onmogelijk goed maken, niet in het reine komen. Ik hoop dat we daardoor de Heilige Geest achtergekomen zijn. Dat je, hoe je ook bent en hoe je ook leeft, dat je niet meer bij God kunt komen. Nu is dit het evangelie. Nu is dit kerst, dat dat niet hoeft ook. Dat God bewogen door de liefde van zijn hart. Omdat wij hem aan het hart gaan. Dat hij naar ons toe komt met zijn zoon. En ons zijn zoon hem ons aanbiedt. Als onze middelaar die het in onze plaats met God goed maakt. Onze zonde op zich neemt. Voor zijn rekening neemt. Zelf heeft hij zich vernietigd. In de tweede plaats legt dat woordje zelf de nadruk op het vrijwilligen in Jezus komen naar deze wereld. Hij is me niet alleen gezonden door de Vader. Zijn geboorte was een welbewuste daad, een vrijwillige keuze. Jongens en meisjes, als ik zou zeggen, ik heb gevraagd of ik geboren mocht worden, of ik wilde zo graag geboren worden... Dan zou je denken, dat is een rare man. Nou, want dat kan ook helemaal niet. We kunnen ook nu ook ooit zelf willen geboren te worden. Maar bij Jezus is dat wel zo. Hij, hij alleen heeft om het leven gevraagd. Hij is geboren omdat hij dat zelf wilde. Omdat Jezus naar jou en mij vraagt omdat hij niet graag zou zien dat jij verloren gaat. Daarom heeft hij om het leven gevraagd. Hij wilde geboren worden om voor jou en mij in onze plaats te sterven. De straf te dragen die wij hebben verdiend. Let weer op hoe Paulus de geboorte van de heiland onder woorden brengt. Hij had gewoon kunnen schrijven, hij is mens geworden, maar dat doet hij niet. Hij heeft zichzelf vernietigd. Eigenlijk staat er, wanneer we het heel letterlijk vertalen, hij heeft zich ontledigd. Hij heeft zichzelf leeg gemaakt. Leeg aan heerlijkheid, aan macht, aan goddelijke eer. Tegen dit alles zei hij, nee. Dat woord ontledig heeft de betekenis aan zich van. Zich volledig voor andere mensen ter beschikking stellen. Of je hele bezit aan de armen geven. Nu zo heeft Christus zichzelf weggegeven. Hij had er alles voor over. Zichzelf. Hij ruilt de gestalte van God in voor de gestalte van een slaaf. Nee, hij legt niet zijn godheid af, dat kan niet. Maar hij laat zich niet als God gelden, hij wordt mens. Net zo mens als u en ik. Hij blijft wie hij was, God. En hij wordt wat hij niet was, mens. Hij heeft zichzelf leeg gemaakt. Hij gaf alles wat hij bij de Vader had prijs. Van rijk werd hij arm. Dat doet me denken aan een ander woord van Paulus. Die tekst die we aan het begin noemden uit de Tweede Korintebrief. U weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij omwille van U is arm geworden terwijl Hij rijk was. Omdat U door zijn armoede rijk zou worden. Wie van ons levert zijn rijkdom in om arm te worden? Op zijn best kan er een gift, misschien nog een grote gift, af voor de hongerende naasten. Voor die mensen in Bangladesh. Arm zijn is moeilijk. Arm worden is moeilijker. Toch ken ik er een die vrijwillig afstand deed van zijn rijkdom. En de armoede op zich nam. Jezus. Jezus. Er wordt nog eens gesproken in de kerk. Dat is een, een geliefde uitdrukking van een, van een rijke Christus voor een arme zondaar. En, en er is niets mis met die uitdrukking. En toch keert Paulus het hier precies om. Een arme Christus die zijn koninklijk kleed verwisselt voor bedelaarskleren. Recht legt het kleed van zijn hoogheid en waardigheid af en trekt de plunje van een slaaf aan. En dat niet. En dat alleen om bedelaars, om berooiden om mensen die niets hebben te kunnen helpen ze tot koningskinderen te maken. Bent u zo iemand? Moet je zeggen, ik zit aan de grond, ik, ik heb niets dan schuld, ik ben failliet, ik heb God niets te bieden. Paulus wijst ons vanavond op Jezus. Hij is in onze armoede. En het is een schuldige armoede. Hij is daarin afgedaald. Om de oorzaak van die armoede, mijn zonde, mijn ongehoorzaamheid... mijn schuldig staan tegenover God om die op zich te nemen. Hij neemt het alles op zich... Om het weg te dragen het oordeel van God in. Wij hebben onszelf in de schuld gedraaid, gebracht, in de nesten gedraaid, Hij draait er voorop. Hij boet ervoor en in die weg verdient Hij genade. Dat wat ik vanuit mezelf niet heb en toch niet missen kan. Vergeving van zonde, gerechtigheid, heiligheid. Een nieuw leven. Hij heeft dat alles verdiend. Voor mensen die moeten beleiden, niets anders dan het oordeel verdiend te hebben. Hij biedt het u, jou en mij aan. Om niet uit genade. Dat zijn nu pas echt kerstgeschenken. Schenken behaald en betaald door Christus. En wij. We hoeven niet meer te doen. En dat is, zo zegt Kalfijn, nu geloven. We hoeven niet meer te doen dan onze lege door de zonde bezoedelde bedelaarshanden op te houden en ze ons te laten geven. En zo maakt hij het waar. Armen heeft hij met goederen vervuld. Hij heeft zichzelf vernietigd, ontledigd en de gestalten van een dienstknecht eigenlijk zaten van een slaaf aangenomen. Jezus' leven was dienen. Daar voelde hij zich, daar hebt u die nederigheid weer, daar voelde hij zich niet te goed voor, daar kwam hij juist voor. Ik ben niet gekomen, zegt hij, om gediend te worden, om het te laten dienen. Maar om zelf te dienen en mijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Dienend ging hij rond op deze aarde. Slavenwerk verrichtte hij, voeten wassen. Als een slaaf het hij geminacht. Spot en hoon was zijn deel, laster en leugentaal was zijn loon. En eind. Hij... En uiteindelijk werd hij voor de prijs van een slaaf verkocht. Dertig zilverlingen. En stierf hij de slaven dood. De kruisdood. En dat niet gedwongen. Maar gedrongen door de liefde van zijn hart. Liefde tot zijn vader. En liefde tot zondag, tot u en mij. Hij deed het vrijwillig. Hij is, zo zegt de tekst, immers niet tot een dienstknecht gemaakt. Maar heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Het u van hem gediend. En jij. Hij vraagt niet wat u hem te bieden hebt. Maar hij wil ons heel wat bieden. Alles. Alles wat we nodig hebben. Daarom kwam hij. Of wens u uiteindelijk van zijn diensten geen gebruik te maken. Hoe godsdienstig we dat wellicht ook weten te verwoorden. Sturen we hem door? Nee, dank u, niet nodig. Krijg het zelf nog wel. Dan vier je kerstfeest zonder het kerstkind. Zonder Christus. Nog altijd biedt hij zichzelf aan. Als uw dienstknecht wil hij jou van dienst zijn. Als we ons niets door hem willen laten helpen, dan zijn we er pas echt hopeloos aan toe. Hij buigt. Zo ver gaat hij in zijn slaaf zijn, in zijn vernedering. Hij buigt zijn knieën voor jou. Opdat jij je knieën leert buigen voor Hem. En? Dat is dan het slot van de tekst. En is de mensen gelijk geworden. Hoort u de tegenstellingen in deze verse? Hij was in de gestalte van God. Hij kwam in de gestalte van een diensknecht. Hij was aan God gelijk. Hij werd gelijk aan de mensen. Jezus is echt mens geweest. Mens zoals u, jij en ik. In alle dingen aan ons gelijk. Het uitzondering van de zonde. Zo wordt u ons ook getekend in het Evangelie. Een mens met zwakheden en zorgen. Het vreugde en verdriet. Een mens die weet van verzoeking en aanvechting, van angst en eenzaamheid, niets menselijks was Jezus vreemd. Zo dicht is hij ons nabij gekomen, zo diep heeft hij zich vernederd, hij heeft heel ons leven geleefd, van de ontvangenis in de moederschoot af tot in het graf toe. Waarom is die niet als een volwassen man neergedaald uit de hemel? Op deze aarde? Waarom werd die ontvangen in de schoot van de moeder? Geboren als een kind. Was die een kleuter? Een puber? Om al mijn zonden. Ook die waarin ik ontvangen en geboren ben. Ook die ik deed toen ik vijf was en vijftien om al mijn zonden voor het aangezicht van God te kunnen bedekken. En is de mensen gelijk geworden. Hij kent ons leven van binnenuit. Daarom ook kan hij als geen ander medelijden hebben met onze zwakheden. Hij weet er alles van. Hij weet wat ik nodig heb. Altijd. In alle omstandigheden. En zo wil hij niet alleen onze zalig maken zijn. Dat ook daarbovenal. En ons voorbeeld. Maar ook onze Emmanuel. God met ons. Gemeente, wat is ons in de Heer Jezus veel geschonken? Veel Alles. Alles wat nodig is om getroost te leven en een keer zalig te sterven. Wie de ogen voor Jezus open gaan, die kan dan ook niet anders dan knielen. Dat is ook de bedoeling van het evangelie, van de prediking van het evangelie. Dat het ons op de knieën brengt voor hem. Eenmaal zal elke knie zich voor hem buigen. En iedere tong en beleiden, ook uw knie en jouw tong, op de jongste dag, als hij terugkomt. De kernvraag is of het dan van harte zal zijn of gedwongen. Wie hier niet voor Christus wilde buigen, zal straks moeten buigen. Alleen dan is het te laat. Maar dat wil de Heere niet. Het evangelie is vandaag weer gepreekt. De blijde boodschap dat Jezus gekomen is om zondaren... en daar valt ook u onder en jij en ik om zondaren zalig te maken. Dat Hij daar alles voor over had, zichzelf. Het is een boodschap met een nodiging. Kom tot mij... Geef je gewonnen aan mij. Hou je niet langer groot. Maar kniel voor mij. En zo kniel ik aan zijn kribbe neer. En zeg, Heer Jezus. Mijn zonden zijn groot. Zo groot dat u hier de hemel voor verlaten moest. Maar uw liefde is nog groter. En daarom heb ik u lief omdat u mij eerst zo uitnemend hebt lief gehad, tot in de kribben, tot op het kruis toe. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Amen. danken en bidden. <Klacht> Heren, wat is het hoogst bijzonder wat u gedaan hebt. Wat u voor ons over had. De hemel, waar de aanbidding van de engelen u deel was, <klacht> verliet u. Nu daalde neer op deze wereld waar u vijandschap ontmoette, waar de mensen u verstoten hebben, waar uw leven uitliep op het kruis. En u wist waar u aan begon, want u kwam om het offerlam te zijn. Om de zonde van de wereld weg te dragen, zodat er behoud zou zijn voor een ieder, een ieder die in u gelooft. <Klacht> Heer, geef dat dit evangelie nooit gewoon voor ons wordt. Dat het niet zo zal zijn dat we diep in ons hart denken: ik weet het wel. Maar dat we ons erover verwonderen. Dat het ons tot aanbidding brengt. Al meer. Steeds dieper. Heren, wij danken u. Dat u vader uw zoon gaf. Wij danken u, zoon, dat u uw leven wilde prijsgeven. En we danken uw heilige geest... Dat u ons wil deelgeven aan dat wat Jezus Christus deed. Dat u ons wil doen zien op dat lam. Dat onze zonde op zich nam. Wiens bloed ons heeft gereinigd. Heere, de woorden die we van u meekregen op deze dag. En dat het voor ons werkelijk kerstfeest is. Christusfeest, dat we ons verheugen in U, de gekomen zaligmaker, en die komen zal op de wolken van de hemel. Heere, geef dat we er klaar voor zijn wanneer U terugkomt, dat we U zullen inhalen met vreugde, omdat we U die als rechter zal verschijnen. Hebben leren kennen als onze redder. Wij bidden u voor de nood in de wereld. Voor de nood in Bangladesh. Waarvoor we onze gaven mogen geven. Dat we het met vreugde doen. Dat we het doen zien op wat u ons gegeven hebt. Dat we geven naar de mate dat u ons hebt gezegend. Heren, wees zo nabij. Ga met ons. Breng ons daar waar we verwacht worden. En als we nergens worden verwacht als we alleen thuiskomen. En wat kan dat moeilijk zijn? Wat kunnen we juist in dagen als deze geliefde missen? Wil je dan het bijzonder met ons gaan? Hoor ons zo uit genade om Jezus wil. Amen. Ons slotlied is Psalm 40, het vijfde vers. Psalm 40, vers 5. Ga dan alle heen in vrede, draag met u mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De doet doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.